Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Donald Trump is waarschijnlijk ontsnapt aan een aanslag. Een beveiliger zag tijdens een potje golf in Florida ineens een wapen uit de bosjes steken en opende het vuur. De verdachte ging er vandoor in een auto, maar werd later alsnog gepakt. Het zou gaan om een man van 58 uit Hawaii. Waarom hij mogelijk een aanslag wilde plegen op Trump is nog onduidelijk. Let op als je vandaag richting Duitsland moet. Het kan wel eens lang gaan duren, want er zijn controles aan de grens. Onder meer bij Enschede, Winschoten en Emmen. De meeste mensen mochten vanochtend doorrijden. Maar verslaggever Matthijs van der Wiel werd wel naar de kant gehaald. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Die politie Ja. de overprüfung. Hebben ze een uitwijs daarbij? Ja, heb ik. Oké, okay. alles klar. zeer goed. Hoe komen ze hier? Waar gaan ze in? Aus uh, Amsterdam. Ze <laughs> okay. zijn journalist? Vueurers zijn ook daarbij? Ja, ja, klaar. Hij mocht na de controle dus doorrijden. Duitsland wil met de checks voorkomen dat illegale migranten en terroristen het land binnenkomen. Er is nog altijd veel overlast door noodweer in het midden- en oosten van Europa. In Polen, Tsjechië en Oostenrijk zijn door overstromingen minstens acht mensen omgekomen. Vier anderen worden nog vermist. Het water bij de Duitse stad Dresden staat vier meter hoger dan normaal. De ergste regen is als het goed is wel voorbij. En de smokings, gala-jurken en rode lopers lagen vannacht weer klaar... voor de belangrijkste Amerikaanse tv- en serieprijzen, de Emmys. De belangrijkste award was voor Shogun. Die serie over de Japanse samurai won onder meer in de categorie... beste drama en beste mannelijke hoofdrol. De passie en dreams die we van jou hebben have crossed oceans en borders Arigato, gozaimasu. Yeah. Thank you so much. Andere grote winnaars van de avond waren de series The Bear en Baby Reindeer. Het weer nog. Vanochtend nog best wat wolken en soms wat regen. Vanmiddag in het noorden en westen meer opklaringen met zon. In de rest van het land blijft het grijs met kans op buien. Het wordt 18 tot 20 graden. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn staat een file van 3 kilometer tussen Afrit-Nederostenberg en Loenersloot. De vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Are you ready? Is going on? Yeah. We're driving in my car. I pretend that you don't turn me on. Ah. You're a sexy thing, yeah you know it. Yeah. Ah. You move it right, yeah you show it. Be fun. I won't hesitate a lie, but I can tell you what to feel inside. So show me how to feel. En de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er worden al veel langer en veel vaker fouten gemaakt... bij het berekenen van de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Via schrijft het AD. Na eerdere berichtgeving erkende het UEV... dat er bij tienduizenden uitkeringen rekenfouten zijn gemaakt sinds 2020. Maar volgens het AD gebeurt dat al sinds 2006... De Amerikaanse president Biden is opgelucht dat presidentskandidaat Trump niks is overkomen. Gisteren werd bij een golfbaan waar Trump was een man met een geweer opgepakt. En de FBI gaat ervan uit dat hij een aanslag wilde plegen. En Tito Jackson is overleden. De oudere broer van Michael en Janet Jackson. En een van de leden van de Jackson 5. Hij was 70 jaar. Het weer, eerst veel wolken en een enkele bui. Vanmiddag in het Noorden en Westen meer zon bij een graad of 19. The end. Hey You rock it just like you're supposed to, hey yeah.